Isn't in itself Destroying me I've got to live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 Bariton Sax. Uh, daar begon hij mee ergens in het eind jaren 40, denk ik. In jaren 50 is hij veel te vinden op allerlei uh, rhythm en platen. Uh, hij raakte dus aan de drugs, kwam nog terug in het begin jaren 60. en dit was uit 61, mei in 62 overleed hij aan een hartaanval. Uh, Leo Parker. Gaan we door. Uh, we zitten op zondag, is altijd goed om een beetje gospel te doen. We gaan naar Andy B. en and de Bass Sisters. The Swinging Priester. Andy B. de zanger en pianist. Hier te horen met twee van zijn zussen. The Swinging Priest. Preacher. Zee. Zee. Zee. Zee. Zee. You're a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 É só isso meu baion e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim só. Bim bom, bim bim, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim É só isso meu baião Que yeah. não tem mais nada, não O meu coração pediu assim ja, dat was Ciao Silberto, ik heb hier wat technische problemen, ik begrijp, ik hoor mezelf eigenlijk uh, niet goed. Uh, ik ga door met Camila Meta, uh, een Chileense uh, die vandaag ook optreedt op het Naughty Jazz. Een zangeres en geweldige gitariste, luister maar eventjes.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 Tried told her I wasn't aware in sight When the church bells rang Was never the kind to do as I was told gonna ride like a wind Before I get old Yes, Yeah, night, my body's weak Come on, run, no time for sleep I've got to ride, ride like a wind To be free again